Dag en nacht steunen we jou, de wagenbouwers. Dit is Corso Radio.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 Ja, ik kan het ook niet helpen. Ik dacht van, weet je wat, ik doe gewoon nog een keertje. Hij is zo vaak al gedraaid, hoorde ik in de playlist, maar dat geeft niks. Bonnie nee. zit nog één keer met nee. Dr. Bernhard. Uh, moet je nou eigenlijk goeiemorgen zeggen of moet je nou nacht zeggen of zo? Want het is al middernacht natuurlijk hè. Ja, we zijn vandaag zondag. Nog 14 uur en 23 minuten en 55 seconden. En dan begint de officiële optocht uh, vandaag. <laughs> ja, op de 11 september. Ook dat nog hè. Ja. Goed, nou we gaan het in ieder geval aftellen en uh, dit is uh, de nachtuitzending van 12.01 van Corso Radio. En straks dan uh, gaan we nog naar één buurtschap toe, want uh, dat is een feit. We gaan namelijk onderweg naar Stadse Bergen. Ja, Henry alleen, oh jee zeg. Die jongen die zit al de hele, het hele weekend uh, in die bus en dan moet hij ook nog geleden op stap. Goedemorgen, goedenavond. Goeiedag. ja. Wat zeg je nou eigenlijk zo meer in de nacht? Hè? Ja. In elk geval wel uh, een beetje eng natuurlijk buiten als je... Toevallig van de buurtschap naar huis aan het rijden bent. Of je denkt van nou ik ga nu toch echt, in, echt mijn bedje in. <laughs> nou dat kan natuurlijk. Hè. Kun je gewoon thuis blijven volgen via de stream. Hè. VosFM stress live. Is Corso Radio. gaan op de oceaan. Frans Bauer. Speedpoten, al die meiden, toestanden, heeft zo'n jongen toch niet nodig? Ja, Marti die, die appte naar ons appnummer. En hij zegt van... ...voor alle wagenbouwers... ...draai maar een liedje van vieze Jack. Want daar ben ik toch een beetje fan van. Nou, hierbij, dat was hem. Captain Jack. Ja, nou ja. Je kunt nog steeds appen naar ons telefoonnummer. en Ik zal het er dus zo eventjes bij pakken. Dan kun je eventjes een berichtje sturen. Want ja, ook vannacht gaat het gewoon door. Hè? 06 465 -56 -789. Ik herhaal 0646556789. 465 56789 uh, Oranje wilde Joni Mitchell horen met uh, Big Yellow Taxi. Nou, daar komt hij aan, bij Corso Radio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 You've got till it's gone They paid paradise Put up a parking lot <laughs> Late last night I heard the screen door slam And a big yellow taxi Took away my old man That you don't know what you've got till it's gone. The paved paradise, put up a parking lot. I said, Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? The paved paradise, put up a parking lot. The paved paradise, put up a parking lot. De komende uren komen er brede opklaringen voor. Er is weinig wind. Het koelt af naar 13 of 10 graden op sommige plekken. Daarbij kan er ook mist ontstaan en wat lage bewolking. Als we dan kijken naar zondag, dan begint die grijs, Maar al snel breekt de zon geregeld door. Slechts lokaal komt er een buitje voor. Het wordt ongeveer 23 graden. Ook maandag is het weer rustig weer met een zuidelijke wind. Er wordt warmere lucht aangevoerd. In het zuidoosten kan het dan zomers warm worden. De dagen daarna wordt het geleidelijk weer wat koeler. Dit was het weerbericht.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 Luisteraars, Het is weer een nieuwe dag met nieuwe kansen. Tijd om al die magische dromen van je uit te laten komen. En trouwens over uh, magische dromen gesproken. Dornie en Mart Hoogkamer, ze hebben samengewerkt. En dit is een nieuwe single, Bieber van de kroeg. Aangenaam, Donnie, Bon Jovi, beetje op opiopie. Ben op mijn chips uit Kroki, kom ik in je kroeg. Everybody know me, heb stijl net, hey, die vlecht net Want to know me. Herinner mij, als de space en de villain. Geen rijbewijs, nooit op op, net Dillon. Mijn water set, en oranje. zit mijn vodka met pink kom, hoog veel spel tip één piek, nooit te vroeg. En rollen wij naar binnen bij je in de club. Draaien ze m'n tunes, die zijn groot genoeg. Ik ben nog lang niet moe. Bieber van de kroeg? Kom met een biertender naar de kroeg. Eigen consumptie staat dus genoeg. Ja. Dit is geen uitje, dit is een training. Constantie slok, daarom in beweging. Waar man? van mijn bij tot de nok. IJs heb ik gehad, kijk even mijn klok. Zie me lopen met de chufa en bieber. Heel de tent aan het stomen net de pieper. Speelt dit een die ik nooit te vroeg? En rollen wij naar binnen bij je in de kroeg? Draaien ze met junes, die zijn groot genoeg. Wat was het? een chaos hè, vandaag, hè, bij die kompassen. Ik zag van allerlei taferelen voorbij komen en zo, op een tafel slaan met water. Ja, het was uh, supergezellig. Nou ja, Flemmings was er ook bij natuurlijk. Dit is leuk stukje met uh, Dr. Bernhard. Zijn uh, hele videoclips die via de apps uh, heen en weer gegaan zijn. Nee, dat was uh, supergezellig. Goed, uh, de Graafschap heeft een appje gestuurd over de Foo Fighters wilden draaien en de Pretender. Nou, natuurlijk, die draaien we. En uh, er kwam er nog eentje van de Graafschap af. Uh, Queen Bohemian Rhapsody. Nou, we gaan als er twee achter elkaar doen, dan kan ik even koffie halen. do the Mamma mia. mia, let me go, be a Nou, er zit in de nacht wel kwaliteit, muziek moet ik zeggen. Queen Bohemian Webserie voor de graafschap. Dit is Corso Radio, we zitten ook in de nacht natuurlijk tot 1 uur met dit programma. En dan na 1 uur dan zijn we weer live met het busje op een, ja, op een andere buurtschap. En dat is wel bij Stadse Bergen. Ja, dan is Henry alleen daar aanwezig. Dus uh, nou ja, ik zou zeggen, ontvangen met open armen. Geef hem een lekker bakje koffie, dat heeft hij nodig, denk ik. Uh, verder ook nog een appje gehad via het appnummer uh, via 06. Uh, even kijken, uh, 0646556789. Ik moet nog een keer kijken. <laughs> uh, of ik een liedje wilde draaien voor uh, uh, David Faladaris en de Talking Heads met Psycho Killer. Nou, dat was toevallig. Hier komt hij aan, speciaal voor jou.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 De club van 27e. Amy ha Weinhaus, Veel te jong overleden. Jo, de heb uit 2007. Ja, dit is uh, ja, natuurlijk Corso Radio. En uh, we zijn er uh, met dit uh, radioprogramma. Ik krijg net uh, trouwens door dat er technische problemen zijn. Uh, dus uh, ja, waarschijnlijk uh, kunnen we na 1 uur uh, niet live uh, zeg maar uh, aanwezig zijn uh, bij het andere buurtschap. Maar uh, ja, uh, in elk geval tot 1 uur ben ik er wel. En uh, ja, je kunt nog steeds appen. Hè? Blijf me voeden met uh, leuke liedjes, want uh, ik krijg het best nog wel leuker binnen. Uh, Camille die heeft een appje gestuurd via 0646556789. Uh, heeft er geen bericht bij gedaan en zegt gewoon Take On Me van AHA. Nou, hierbij. Hier is AHA en Take On Me. Dus uh, straks na 1 uur dan stopt het, de live-uitzending. En dan uh, gaan we eruit. Dan uh, is het klaar. Dan uh, gaan we met de normale programmering door. En morgenochtend, ja, van 7 tot 9 ben ik er ook weer. hè, Met voor de wekker wakker. Ook dat nog. 107.4 VOSFM Hier hoor je Valkenswaard Erik op zondag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 Ja, stel opgeschoten jongens uit Frankrijk die het leuk geschoten hebben toen. Nononrecre... Ja, goed. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Nog 13 uur en 40 minuten en dan is het zover. Dan begint, als het goed is, om half drie zie ik staan... de, ja, de corso, hè? de officiële optocht van al die mooie bloemenwagens. Ja... Dit is Corso Radio, en hier is Nelly Vertralo en de night is young. FM Erik van Vliet an angel contemplate my fate? do they know the places where we go when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 plane walks down one-way street I look above and I know wil even een pluim hè, voor al die medewerkers van VosFM die hebben meegewerkt aan Cosco Radio en ook alle buurtschappen die hebben meegewerkt, de warme ontvangst de koffie, de broodjes, nou ja, noem maar op hè. er was zoveel te beleven vandaag Johan Flemmings, uh, ook uh, leuk gepresenteerd, alle DJ's Jan, ja, Harry respect jongen, jeetje zeg oh oh oh zo was jij er de hele dag bij hè, oh oh, gisteren en vandaag ja. Nou, neem maar een biertje op mij, zou ik zeggen, hoor. Ja. En neem maar een biertje op een geslaagde uh, Corso Radio, want dat was het zeker. Om één uur stopt het weer, Hij Is het klaar, hè? Dit was Corso Radio. I'm angels het is klaar, ik spreek je al morgenochtend weer en wel van 7 tot 9 voor de wekker wakker. Tot dan! Met Erik van Vliet. Zo hè? is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.